8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Debora Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, goedenavond, de Sportzomeravondtrein dendert door tot 11 uur. Met een mix van nieuws en sport. En boeiende gasten natuurlijk aan tafel. Nu eerst het nieuws van de NOS met Juris Stubenitski. In een deel van de Utrechtse wijk Kanale-eiland is een noodverordening van kracht. omdat er asbest is vrijgekomen. Een deel van de wijk is afgesloten.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 De politie patrouilleert in Kanale Eiland en RTV Utrecht... doet dienst als calamiteitenzender. Bij bomaanslagen in de buurt van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 16 mensen om het leven gekomen en tientallen gewonden gevallen. In de stad Mahmoudia werden in drie auto's bommen tot ontploffing gebracht. Onder de gewonden zijn ook agenten. Veel van hen verkeren in levensgevaar. Twee andere bommen ontploften op een drukke markt... in een plaats op 30 kilometer ten zuidoosten van Bagdad.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 Het weer, vannacht plaatselijk mistbanken. Morgen overdag opnieuw zonnig. Het wordt dan tussen de 21 graden op de Wadden tot 26 in het Zuidoosten. Na morgen zon en oplopende temperaturen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Onze vrienden van de avond zijn sportverslaggever Sebastian Timmerman... royalty-watcher Philip Dreugen... en golfer Daan Huizing. Filemon Wessling duikt voor de laatste keer in het wiel van de toerenners. Maar eerst naar Utrecht. Hier zijn Deborah Blekenhorst en Robert Meder. Ja, want in het afgesloten deel van de Utrechtse wijk eiland geldt een noodverordening omdat er asbest is vrijgekomen. Niemand mag meer dat gebied in. Mensen die daar nog wel zijn moeten binnenblijven... en ramen en deuren dicht houden. De anderen worden opgevangen bij een uh, sporthal. Lokale burgemeester Gilbert Isabella over de stand van zaken. De situatie op dit moment is dat er uh, onderzoek uh, plaatsvindt... naar de aard van de besmetting, dus wat, uh, welke asbest hebben we het over... en het verspreidingsgebied. Dus t, t, tot waar uh, zijn eventuele asbestdeeltjes uh, terechtgekomen. Er zijn al meetploegen op dit moment bezig? Er, uh, er zijn meetploegen op dit moment bezig. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Nou, er worden grootschalige renovatiewerkzaamheden uitgevoerd in Kanalen door onder andere de corporatie Mitros, die de opdrachtgever is... En bij die werkzaamheden is gebleken dat er asbest vrij is gekomen. En dat is ook de aanleiding geweest voor Mitros om te handelen zoals we nu hebben gedaan. Is dat asbest dan niet goed gedaan? Op een verkeerde manier gedaan? Ja, dat weet ik niet. Er worden uit, werkzaamheden uitgevoerd en dan merk je iets. En dat was een signaal ook voor de mensen die het uit aan het voeren waren. En die was van hier moeten we metingen doen. En toen bleek dat er asbest is vrijgekomen. En dat is ook de reden geweest waarom men in actie is gekomen. Ja, dat was al eerder deze week geweest. Waarom heeft het eigenlijk nog een paar dagen geduurd? Nou, Mitros...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 En dat was ook een reden om te zeggen van, hey, is wellicht meer aan de hand. En het is ook goed om daar direct actief op te handelen. Ja, maar u zei het al, men is het hele gebied daar bezig, eigenlijk aan asbest aan het verwijderen. Dan hoorden we zojuist een mevrouw bij ons op de radio zeggen: ja, twee weken geleden hebben ze dat bij mij in de Marco Polo straat gedaan. Dat is daar in de buurt. En die mensen hadden helemaal geen witte pak aan en zo. Nee, maar bij de werksmede op de Stenylanen waar dit nu speelt, is dat aan de orde geweest en bleek het inderdaad aan de orde te zijn. En dat is waarom men nu op dit moment in die straat ook wordt gehoord. Men was toch niet op de hoogte dat er asbest in zat? Nou, er is gewoon professioneel het werk uitgevoerd, maar dan kun je nog wel eens voor verrassingen komen te staan. En blijkbaar is dit er zo een, een hele vervelende bovendien. En daarom is er deze actie ingezet.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 Nou ja, we hebben in ieder geval het uh, team bij elkaar geroepen om het met elkaar af te stemmen. Dat uh, is natuurlijk de gemeente, de brandweer, de politie, de GGGD niet te, niet te vergeten. Uh, en uh, een aantal mensen in het kader van de communicatie en Mitros zelf. Ja, en komt er vanavond dan nog nieuws naar buiten? Wij zijn bezig met die onderzoeken. Zodra de onderzoeken uh, helder aangeven wat er uitkomsten zijn of we meer informatie hebben, zal ik ook meer naar buiten kunnen brengen. Mark Hamer in gesprek met uh, local burgemeester Gilbert Isabella. Goed, tijd om een uh, rondje te maken langs de gasten van uh, vanavond. Sebastian Timmerman, hoe combineer je een bevalling met een etappe? <laughs> Kun je ons dat vertellen? Snel naar huis gaan. <laughs> nou ja, het was in mijn geval niet met een etappe. Want ik ben gewoon op tijd naar huis gegaan. Maar uh, ja, het was even, even hectisch. Uh, ja. logistiek uh, puzzelen, maar het is gelukt. Je bent vader geworden ik voor ben, de tweede ja, keer tijdens de ja, tour. Ja, op de uh, vrijdag. Op de vrijdag. Uh, dat was uh, de etappe uh, met die enorme valpartij tussen de... Mijn vrouw lag boven, eh, zeg maar, het voortraject. De echte bevalling was nog niet begonnen. En papa rende even naar beneden om Toch een glas om water te kijken. halen. En ik kon het niet laten. En het was net dat moment van die enorme valpartij. Ja. Dus die heb ik gezien. Maar jong, de jong, van jong ik Jongen van mij. meisje? Ruben. Ruben, ja. ja. ja. Hoe raar is dat? Om, je, tour, ja, je, je moet haast wel, zou je zeggen. Maar hoe vreemd is het om dan even nou ja, uit de toer te wist stappen weer terug te We wisten natuurlijk van tevoren dat, uh, dat, dat dit ging gebeuren. Dus je stelt je erop in. Ik wist ook van tevoren, en dat was allemaal in goed overleg gegaan... Uh, dat ik uh, weer terug mocht van mijn vrouw. En, uh, uh, maar ja, het is wel raar ja, als je net uh, voor de tweede keer vader bent geworden... en je zit weer in de auto terug naar, uh, naar de tour. En vooral eigenlijk wat, wat heel raar is... en dat had ik al een keer eerder meegemaakt. Uh, alleen dat was toen wat, een minder leuke aanleiding... dat was toen de bravenis van mijn opa. Maar uh, je komt terug in dat evenement en dan zie je eigenlijk hoe... Ja, hoe enorm raar dat evenement is. Je ziet je collega's van, van Rennisbus naar rennesbus rollen. En, en daar word je even uitgetrokken, zeg maar. En dan, dan kom je weer terug en dan moet je even weer die knop omzetten... om weer in datzelfde ritme mee te gaan. Maar het is aardig gelukt. Ja, volgens mij wel. Ja, En, ja. Ja, en ook zo'n koelante vrouw dat je vanavond bij ons mag zijn. Ja, het is ook een schat. nog op het is de een eerste schat. dag dat je echt terug bent. Uh, tussen half negen en negen uh, gaan we met jou uitgebreid praten, uiteraard, over de afgelopen toer. En we blikken ook vooruit naar Londen, naar de Spelen, want daar ga je ook naartoe. Ja, dat staat oh, ook nog te wachten. Ja. En tussen half tien en tien gaan we uitgebreid praten met Daan Huizing. Golfer, Nog net niet van beroep, Daan. Goedenavond. Bijna. Leuk dat je er bent. Ja, bijna. Uh, hoe dat zit, dat uh, horen we straks uitgebreid van je. Ook hoe het is om golfer te zijn. Hoe je leven er dan uitziet. Want uh, ja, leven uit de koffer, dat uh, weet niet iedereen hoe dat is. Um, maar vanmiddag even de British Open. Voor de niet-golvers even uitleggen. British Open is een groot toernooi, hè? Ja, het is een beetje het Wimbledon van het golf eigenlijk. Gewoon uh, ja, de klassieker uh, van de golftoernooien. Ja. Een van de vier majors. En uh, ja, als je die wint, dan hoor je er helemaal bij. Ja, vanmiddag Adam Scott. Die begint dan aan de laatste dag met een ruime voorsprong. Iedereen gaat ervan uit dat Adam Scott die gaat winnen, Australië. Maar goed, ik had je vader, geloof ik, uh, naar aanleiding van het bezoek uh, anderhalf uur geleden aan de telefoon. Toen moesten we snel ophangen, want uh, de finale zat eraan te komen. Vertel jij even hoe, hoe het is afgelopen? Uh, nou, het was eigenlijk de eerste dag vandaag dat uh, de wind een beetje op ging spelen. En het is een van de moeilijkste banen in de wereld, denk ik. Maar de eerste drie dagen was het volledig windstil. En ja, heeft de baan niet echt zijn tanden kunnen laten zien. Uh -huh. Maar vandaag uh, gebeurde dat wel. En uh, toen zag je eigenlijk dat niemand meer onder par kwam. En dat uh, alle spelers het heel erg moeilijk hadden. Maar goed, uh, Adam Scott die bleef gewoon uh, nog wel steeds met een voorsprong van meestal twee, drie slagen uh, goed doorspelen. Sterker nog vier holes voor het einde had hij geloof ik nog een voorsprong van vier, geloof ik. Ja, volgens mij, hij maakte een birdie op veertien. Uh, op ja. En toen dacht iedereen van, nou ja, nou moet hij hem toch wel volledig in de zak hebben eigenlijk. Ja, dat is één slag onder het gemiddelde. Ja, ja. ja. en uh, toen liep hij dus weer een slag uit op de, op de concurrentie. En uh, vervolgens de laatste vier holes uh, levert hij elke hole een slag in. Ja. En iemand die, uh, Ernie Els, die, uh, ja, waar niemand eigenlijk van gedacht had... dat hij uh, in dit toernooi nog een kans had om te winnen... die pakt een paar slagen terug op de laatste paar holes. En uh, ineens een, een putje van twee meter op de laatste hole had Adam Scott om gelijk te komen. En dan een play-off. En die mist hij. En ineens was het toernooi voorbij. Ja, ja, zo kan het dus ook. Ja. Ja. Hoe zit je dan te kijken als golfer? Leef je dan heel erg mee? Ja, heel erg. Omdat ik ook uh, heel kort geleden op diezelfde baan uh, een toernooi heb gewonnen daar. Dus ja, ik, ik, ik ken de baan echt als mijn broekzak. En ik weet precies uh, um, hoe, hoe dat allemaal zit daar. En dan was het extra mooi om nu te volgen. Ja, ja en dan leef je, voel je ook die spanning wel echt uh, ja. helemaal mee. Nou, dat kan ik me voorstellen. Als je, want je zegt, je hebt daar kort geleden gespeeld. Heb je dan wel de verleiding kunnen weerstaan om even te kijken... waar je in het lijstje had gestaan als je met jouw score die je laatst hebt gespeeld? Of heb je dat stiekem toch ja, gedaan? Ja, ik, <laughs> ik zat dat vandaag wel zeker te bedenken. Want, uh, maar welk, waar had je gestaan? Had je in de top 20 gestaan dan nu? Nou, ik was... Uh, wat was de winnaar? Was min 6 of min 7? Ja? ja, min 7. Ja. Ik had min 7. <laughs> had je gewoon voor ditzelfde <laughs> gewonnen? Gefeliciteerd! <je> <laughs> Ja, wij, wij, wij, toen wij hem speelden, toen speelden we hem iets korter. Omdat uh, die afslagplaatsen waar zij van afslaan, die wilden ze beschermen. Want als, als daar een heel toernooi van afslaat, dan worden er zoveel plag uitgeslagen... dat dat niet uh, op tijd kon herstellen. Ah. Dus sommige goals hebben we iets korter gespeeld. En toen wij er waren, twee maanden geleden, was uh, het hoge gras... Uh, als je dus uit de richting slaat, dan kom je in het hoge gras te liggen. was niet zo hoog als dat het nu was. En dus is die bal wat makkelijker uit ja, het hoge dus gras te slaan? Als ja, als we hem dan daar sloegen, dan, uh, dan had je nog een beter schot over... dan ja. dat zij nu hadden. Maar ja, ja goed. Maar Goh, toch? Ik, Zitten we toch ja. met de winnaar van de Britse open hier aan tafel. Ik een klein beetje het <laughs> gevoel dat ik aardig mee kon doen uh, vandaag. Dus uh, het kriebelde wel. Nou ja, over je leven en over je toekomstig leven als, uh, als golfer gaan we het uh, zo meteen, dus wat, wat zei ik nou, tussen half tien en tien, hè, hadden ja. we hem gepland staan, gaan we het uitgebreid hebben. Leuk dat je er bent. Uh, Filip Dreugen, Koningshuisdeskundige. Golf is ook wel een heel koninklijke sport. Toch? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, goed, het is natuurlijk een sport die uh, met alle respect een beetje elitair is. Dus ja. Koninklijke huizen die houden daar wel heel erg van. Ja, ja maar wie, wie, wie eigenlijk in ons Koningshuis? Ik kan niet zo 1, 2, 3 in bedenken. D nou, de, eigenlijk allemaal, maar de, de, de, de grootste golfer van allemaal, die ligt in Londen in het ziekenhuis op het ogenblik. Ja, precies zo. Precies Dat was echt de, de, grote, de grote golfer. Uh, de enige foto's die je ooit van hem zag, waren ook als hij ergens op de golfbaan stond. Hij liet zich nooit ergens fotograferen. Behalve als hij op de golfbaan stond, want ja, daar lopen dan sportfotografen rond... en die, uh, en die, en die zetten hem dan op de foto. Dan is hij in het wild, laten we zeggen. Dan was hij in het wild en daar leek hij ook altijd heel erg gelukkig. En dat was in niet alle andere gevallen altijd zo. Nou, sport associëren we wel altijd met het Koninklijk Huis. Waarschijnlijk ja. ook omdat Willem-Alexander zo enthousiast is. Uh, altijd over, ja, elke... Sport dan ook, zou je bijna denken. Toch zie ik hem nu zo snel op de chance élysées verschijnen. Nee, dat is niet echt een reden toe. Nou, nee. Ja, nee. <laughs> Misschien ik, ooit, ik, weer. Ik, ik wilde eigenlijk hetzelfde <laughs> zeggen. B waarom zou hij ook? Wie had hij moeten huldigen? Boe, boe, boe. <laughs> um, nee, ja, het, het, zijn, het zijn donkere tijden voor het wielrennen. En Willem-Alexander laat zich ook al niet zien. Maar nee, alle gekheid. Hij, is, uh, hij heeft een aantal sporten die hij erg leuk vindt. En, groot, die is en daar niet die wielrennen hoort daar absoluut niet bij. Nee. Nee. Voetbal wel, uh, hockey wel. En, uh, zeilen en paardensport. Dat vindt hij ook heel goed gezond. Ja, is hij geloof ja. ik Ja, het gaat ze het, het, het, het, uiteraard kon in de nog. Belgen niet aanmoedigen. <laughs> ja. Had dat dan, dan, was, dan was de wereld was een beetje te klein geweest, denk ik. Eigenlijk. Ja, dat dat maar, is dan weer nadan. Nee, nee, nee dat, dat kan niet. Uh, uh, bovendien, ze spelen in zijn kleur. Hè? Ik bedoel, wij, het Nederlandse sporters spelen in het oranje. Dat is zijn kleur. Het, het gaat eigenlijk terug op, de, op een heel vroeg in de geschiedenis... dat je, je had jouw team... Dat bestond al meestal uit soldaten. Maar die konden ook wel eens bijvoorbeeld een toernooi doen. En die deden dan jouw kleuren aan. En die gingen dan met, met zo op zo'n paard met zo'n lans op elkaar aflopen. Nou ja, dat, daar, daar komt het eigenlijk een beetje vandaan. Dat we ja, nu nog steeds in het oranje uh, sporten. De kleur van de koninklijke familie. Ja, en zo is de band snel gelegd. Mooi, hè? Dus je hebt ook een hele uh, leuke uh, wetenschapssite. site ja. Met feitjes? Ja, goed hè. Fact.nl was ja. het, geloof ik? Ja, f, f, f h om het gelijk ja. goed te spellen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Anders gaan mensen ja. zoeken. Kan je niet kiezen? Of, uh... Nou ja, ik ben, uh, ik ben sinds 1995 journalist. En er zijn een aantal dingen die ik heel erg interessant vind. Ik heb altijd veel geschreven over, over de elite. Ik heb voor Quote gewerkt, bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat ik uh, heb altijd veel geschreven over bedrijfsleven. Over hele rijke mensen. En ik vind dat ook nog steeds heel interessant. Zo ben ik ook bij het Koningshuis terechtgekomen. Hm. Eigenlijk omdat niemand anders dat wilde. We maakten de Quote 500. Uh, en dan moet je allemaal, moest je een aantal van die hele rijke mensen moest je gaan uitrekenen... of ze om, omhoog waren gegaan of naar beneden. En niemand wilde ooit het Koningshuis doen... want iedereen die zei, ja, daar, daar vind je toch niks over uit. En toen dacht ik van, nou, dat ben ik nog niet zo zeker van. Dat zullen we nog wel eens zien. En dat, uiteindelijk is dat zoals een heel <lacht> boek van mij geworden. Het Oranje Kapitaal over hun geld. Maar goed, er zijn, ja, er zijn meer dingen die ik interessant vind. En sinds drie jaar ben ik uh, initiatiefnemer... hoofdredacteur van fact.nl En uh, dat is een site, een populair wetenschappelijke site. En uh, de grootste in Nederland en we... We groeien nog steeds als kool en het gaat heel erg goed. en ja. Ja, Ik vind het heel erg leuk om te doen. Nou, mag ik één, één vraag aan je stellen die ik vanmiddag op je site zag... maar ik heb alleen het antwoord niet gelezen. <laughs> oh jee. Uh, ik weet niet of je me weet, maar als ik, als ik mijn ogen half dichtknijp, knijp... Ja. Dan, wordt, dan, wordt, dan wordt het scherper. En die vraag heb ik gezien, maar het antwoord niet. Wat is ja. nou het antwoord? Ja, het is alleen uit onze rubriek Vraag en Antwoord. lezen, stellen, vragen, wij proberen ze te beantwoorden. Dat doet overigens een redacteur van ons. Dus ik doe ze niet allemaal zelf, dus ik weet ze ook niet. Deze weet ik, omdat ik voormalig uh, min 11 uh, uh, patiënt ben, uh, weet ik wel. Je knijpt je oogbol ietsje samen, waardoor die ietsje verder van je netvlies komt te staan. Uh, je moet het eigenlijk vergelijken met een vergrootglas. Dat, uh, dan heb je zo'n, als je dat in de zon houdt, dan zie je zo'n zo puntje dat, dat verschijnt aan dat puntje. Dat kan je heel scherp maken en dat kan je ook weer heel groot maken. Oh, okay. als, je het, als je het niet heel scherp hebt, dan ben je bijziend. Uh, als het een heel, een heel groot en een onduidelijk puntje is, doordat door dat voor groot glaasje wat te bewegen, kan je dat puntje kan je weer heel scherp maken. Nou, okay. Dat is in feite wat je met dat knijpen, knijpen ook doet. Okay. Nou, zo. Nou, het is wel groot ik, ik gebruik dat ook wel eens. Met, uh, als ik de lijn kijk voor het putten op de green, dan probeer je dus de, de, de hellingen te zien, hoe die bal gaat rollen. Dan knijp ik ook altijd mijn ogen een beetje dicht om uh, te kijken. Nou, nu weet je waarom. Ja. <laughs> nou, <laughs> je, je, je zou een bril <laughs> kunnen overwegen. Ik weet niet, uh, je, je bent uh, hard op weg om een hele goede golfer te worden, begrijp ik maar, Misschien is een bril dan handig als je... Nou, in ik plaats heb, van knijpen. Ik, ik heb normaal gesproken geen probleem met zicht. Maar gewoon als je het... Ik weet niet. De ja, focus, het, focus. Het, het, het, het, het stelt, het stelt de je inderdaad focus. wel in staat... Ja. om één om heel klein deeltje... om dat heel erg scherp te krijgen. Ja. Dat klopt, ja. Zien dat u hoort, ga naar radio 1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio Radio 1.nl ja, Ja, I saved the day, Roberto Jacchetti en de scooters. Vio in het wiel. Na drie weken rondrijden in een bestelwagen vol wijn, etappeboeken <laughs> en opnameapparatuur komt ook aan de Tour de France... van verslaggever Filemon Westlinger rijden. Met uh, 6500 kilometer op te tellen, zegt waar, is het tijd om de toestickers van de auto te halen en de balans op te maken. Tijd voor de laatste etappe van Vio in het wiel. Op de Champs-Élysées, dus, ik heb Parijs gehaald, zoals ze dat noemen. En ik voel me voldaan, maar tegelijkertijd ook een beetje treurig, want morgen is alles weer voorbij. En wat ik dan vooral zou missen zijn die eeuwigdurende gesprekken over de koers. En in die gesprekken viel me één zin vooral op. Een zin die telkens terugkwam. Wielrennen is een metafoor voor het leven. En het leek me mooi om daar op deze laatste dag nog eens over door te filosoferen. Joris van den Berg, verslaggever voor de NOS, staat de tour van zich af te trappen tegen een balletje. Wielrennen is een metafoor voor het leven. Daar moet ik heel lang over nadenken. Ik heb het leven zelfs al niet onder controle. Ja, het is natuurlijk inderdaad een weg dat je, je komt ergens. En je leert en je leert en je leert. Je moet je bewijzen, je wordt groter en sterker. Dan ga je verdienen. En als je gaat verdienen moet je die positie zien te behouden en zien te verbeteren. En word je nog slimmer en sterker. En ga je weer jongere mensen ook opleiden en slimmer en sterker en succesvoller maken. En dan op een bepaald moment moet je er een punt achter zetten op het juiste moment. En vals spelen hoort er ook een beetje bij, toch? Tuurlijk. Doping ook. Ja. Uh, je mag je goed medisch laten begeleiden. Net zoals in het echte leven. Maar alle vormen van uh, daadwerkelijk vals spelen... anders dan hier en daar een binnenbochtje pakken... Ja, die, zijn natuurlijk, die moeten bestraft worden. Omkopen mag. Mathieu Hermans, oud wielrenner en medewerker van de NOS... staat hier op een stukje rouwkost te kauwen. Wielrennen als metafoor voor het leven? Ja, dat denk ik wel. Ja, je ziet toch in een peloton wel um, uh, de tegenstanders elkaar een beetje proberen af te troeven. Um, list en bedrog zou ik zo zeggen. Hè? Dus de ene dood is de ander een brood. D dat doe jij in het echte leven ook? Uh, ja, <lacht> dat is, dat, ik denk dat iedereen dat wel een beetje doet, hè. Als je zegt wielrennen is als het leven, dan hoort valspelen daar ook bij. Dus doping ook. Ja, dat denk ik wel, ja. dat denk ik wel. Dus uh, kijk, ze kunnen zoveel regels maken en zo vaak controleren. Dus er zullen altijd mensen zijn die misschien of niet slimmer zijn... Of, of denken dat ze wel slimmer zijn als, uh, als, als de mensen die het uh, proberen uit te bannen. En uh, ja, valspelers hou je altijd. Speel je het echte leven ook als vals? Nou, ik speel nog steeds spelletjes met mijn kinderen. En dan probeer ik altijd te winnen. En dat gaat op soms ook wel eens met vals spelen. Zullen je kinderen wel goede wielrenners worden? Uh, nou, ik denk wel dat ze wel um, een beetje strebeltjes zijn. Nou, dat zit er misschien in. Maar uh, een bepaalde eerzucht kun je ze ook wel aanleren, denk ik. Michael, ik heb heel vaak gehoord in de tour... wielrennen is een metafoor voor het leven. Ja, dat hoor ik ook vaak. Dan hoop ik toch voor een hoop mensen dat dat niet zo is. Want? Ten eerste, alle wielredders gaan als ze stoppen, dan gaan ze van de vrouw af. Dus dat is wel niet goed. Uh, er wordt een hoop doping gebruikt, zeggen ze allemaal. Dus dat is ook niet goed. Nou ja, het is gewoon een keiharde sport en het leven is voor sommige mensen ook hard. Maar de metafoor van het leven is, ik vind dat wel wat ver Maar het gebeurt het echt leven toch ook allemaal? Uh, tuurlijk, het is gewoon een beetje een afspiegeling misschien van de gewone maatschappij. Maar ik denk dat het wel iets harder werk is dan... Uh... Gewoon Gewone maatschappij. Dankjewel. Okay, als je... ja, niet voor radioreporters trouwens, hè? Okay. Dat, is dat, dat is ook cool. heel hard werken. Oké, okay, ja, ja, ja, dan geloof ik wel. <laughs> <hijf> terrible, why do we <hijf> <hijf> you know, we are searching for Gio Lippens. Ja. Yeah. Gio Lippens, do you know? <hijf> Zullen ze het ook nog rustig doen? De gele trui rijdt achteraan. Maar geloof het maar, straks in Parijs die acht Volle bakkerijen. En we weten al wie er gaat winnen. De wielrennen is een metafoor voor het leven. Nou, dat is het ook absoluut, hoor. Uh, dood, ziekte, triomf, uh, liefde, landschap, mooie omgeving, lekkere wijn. Het is inderdaad alles. Het is echt een metafoor voor het leven. Moeten wij dat in het achterhoofd nemend ook dan niet zo veroordelend zijn... tegen mensen die doping gebruiken, die omkopen, die vals spelen... Ik ben zelf, ben ik erg groot voorstander van het vrijgeven van doping. Maar al te veel medestanders heb ik niet. En ik weet ook niet, ik heb het wel doordacht. Maar ik weet ook niet of het echt heel verstandig is. Want ik ben bang dat er doden gaan vallen op het moment dat we het gaan vrijgeven. Want wat die jongens doen, is gewoon onmenselijk zwaar. En ik vind eerlijk gezegd dat ze daar wel een beetje bij geholpen mogen worden. Ja, wielrennen dus een metafoor voor het leven. Dus jij gebruikt in het echte leven dan ook wel eens doping. Nou, wij gebruiken allemaal wel eens doping. denk Ik als wij ziek zijn, dan mogen we medicijnen nemen uh, die de renners niet mogen nemen. Als wij verkouden zijn of als wij hoofdpijn hebben. Hebben of noem het allemaal maar op. Ja, dan mogen we onszelf helpen. Uh, dan kunnen we gewoon doorwerken, toch? Dus ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat dat wat voor de normale mens geldt, eigenlijk voor een topsporter ook zou moeten gelden. Los van alle ethische bezwaren die je kunt hebben en natuurlijk het feit dat degene dan met de grootste portemonnee dus de beste, beste medische zorg dat hij dan uiteindelijk ook het beste presteert. Want dat zijn wel natuurlijk kanttekeningen. Ja, wielrennen is winnen en verliezen. Maar ook bedriegen en val spelen. Wielrennen is omkopen en verkopen. Kortom, net het echte leven. En dat is waar ik nu jammer genoeg weer naar terug ga. Het was hem. wiel, de laatste. Klaar. Het was mooi, om maar even zo te zeggen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Iedere dag kijken we even tegen half negen over de grens naar Nederlanders in Den Vreemde. Vandaag schakelen we met Londen, maar eerst naar Parijs. Want... Vanmiddag ja. eindigde de Tour van dit jaar op de Champs-Élysées. Uh, Zoals was uh, eigenlijk al sinds 1975. Maar zijn die Parijzenaars nog een beetje te porren voor dat verstijn Of zijn ze een beetje blasé eronder? Uh, uh, Klijs Jager, journalist te Frankrijk. Goedenavond. Maakt, Goedenavond. Dus, maakt de gemiddelde Parijzenaars hier nog een beetje druk om de Tour? Nou ja, er staan natuurlijk altijd erg veel toeristen, hè? maar ook wel Parijzenaars natuurlijk. En ik denk dat voor de Tour als wedstrijd veel minder uh, belangstelling is dan vroeger. En dat komt natuurlijk door de dopingaffaires. Mensen hebben toch het idee van waarom zou deze Wiggins nou clean zijn, bijvoorbeeld. Hè? Ja. En wat misschien ook wel meespeelt, het is geen Fransman. En een beetje een saaie renner. Um, men vindt hem wel sympathiek. Uh, maar. Men ziet toch het liefste een romantische held. Iemand die veel aanvalt in de bergen. Een koers waarvan de uitslag niet lang van tevoren vaststaat. Dat, dat, dat vindt men ook mooi. Ja. Maar ja, zo, zo gaat het eigenlijk al heel lang niet meer. Ja. Ik begreep ook wel eens dat er in, uh, in Parijs... zolang je, je rond de Champs-Élysées bent... Dan, uh, dan gaat het nog wel, inderdaad door al die uh, toeristen. Maar op het moment dat je twee straten van de Champs-Élysées weg bent... is het net alsof het normale leven doorgaat... en of er helemaal geen toer is in Frankrijk. Of in Parijs in dit geval. Klopt dat? Ja, dat klopt ook wel. Maar dat is ook als op de op 14 juli... als er een militair DVD is, dan, dan is dat uh, precies zo. Uh, er zijn gewoon heel erg veel mensen op die plek geconcentreerd. En uh, ietsje verderop is het... Uh is het inderdaad alsof het normale leven gewoon doorgaat. Ja. Over een kleine week beginnen de Spelen in Londen. Uh, er was in Parijs toch ook wel een beetje uh, een strijd voor die Spelen. Wat heet een beetje? Uh, later werd bekend dat door een stemfout van een Griekse IOC-lid... Uh, de, de Spelen uiteindelijk naar Londen uh, gingen. Zijn ja? ze daar nog steeds heel erg boos over? Nee, er is eigenlijk niemand meer te vinden die er nog om treurt dat Parijs die Spelen niet heeft gekregen. He, met enige opluchting kijk men nu naar de problemen die in Londen... Dat 9 miljoen bezoekers moet ontvangen. De, de, de problemen die daar nu zijn ontstaan met de veiligheid, met het openbaar vervoer en vooral met de kosten. Want ik heb begrepen dat uh, dat hele Feest de Britten bijna vier keer zoveel gaat kosten als was begroot in 2005. 12 miljard euro. Hmm. En dat zonder dat er een garantie is dat daar uh, iets van terugkomt. Ja. Ja, in, in Frankrijk moet nu veel bezuinigd worden, of veel in ieder geval. Er moet echt bezuinigd worden. Dus uh, er zijn niet veel mensen meer die dat, uh, die dat nog erg vinden. Nee, duidelijk. Goed, dankjewel. Door naar, uh, naar Londen, naar Michiel Willems. Dag Michiel. Dag, het, uh, ja, het is toch wel redelijk stil bij jou op de achtergrond. Geen uh, horders, dronken, vuurwerk afstekende, dolgelukkige Londenaren... die de eerste Britse Tour zeggen ooit vieren? Nee, wat dat betreft is het geen goede tijd voor uh, Bradley Wiggins. Uh, eerst ga je hier de Europap naar de Witte en vervolgens... Michiel? Loop een stukje yeah. naar links of naar rechts. Juist in die bij staat. Of uh, naar voren of naar achteren. Maar je telefoonverbinding is niet al te best. Hoor je me nu goed? Ja. ja, nu kom je weer luid en duidelijk binnen. Nou, dan ga ik niet meer bewegen. Um, wat ik zei, nee, je hebt hier zoveel sportevenementen de afgelopen weken en de afgelopen maanden. De Eurocup, de Wimbledon. En uh, uh, de Olympische Spelen aanstaande vrijdag. Dat het nieuws van de Tour de France is eigenlijk een beetje ondergesneeuwd. Daarnaast. De Frans was hier eigenlijk nooit zo populair. Het was niet veel in, uh, in kracht en televisie. Lee Wiggins is helaas voor hem uh, hier een uh, onbekende naam. Ja, dat is jammer dan. Kleis uh, uh, Jager in Frankrijk die zegt, nou ja, de Fransen zijn nu toch eigenlijk wel blij dat we die spelen gewoon lekker niet hebben gekregen. Is Londen nog een beetje happy daarmee? Absoluut, er wordt hier afgeteld naar vrijdag. Het wordt echt gepresenteerd en gezien als het grote evenement voor Londen van de eeuw. Uh, de Olympische Spelen uh, hier in onze achtertuin, zo wordt het echt uh, omschreven. Uh, de Britten worden er ook zoveel mogelijk bij betrokken. En zaken als uh, problemen met het openbaar vervoer of met kosten of met de beveiliging... ...worden gezien als normale issues waarmee uh, uh, ja, die, die opgelost gaan worden en zullen worden. En men uh, focust heel ...op die Spelen de komende weken. Want uh, ja, ze zien het hier toch echt als een uh, fantastisch gebeuren. En als je ook het nieuws hier de afgelopen dagen ziet... ...het gaat wel over transport, het gaat wel over veiligheid... ...maar het gaat ook vooral over alle teams die hier aankomen... ...over het Olympisch kamp dat nu geopend is... ...over de openingsceremonie aan uh, staande vrijdag. Dus er is hier een hele positieve sfeer. En tot slot nog even, afgelopen week was het hier regen, regen en nog regen... ...net als in Nederland... En nou, jij staat nu ook een beetje in de regen wellicht, <laughs> of in een buitje, want je valt wederom weg, Michiel. Oh, sorry. Maar nu is het vandaag, net zoals in Nederland volgens mij, uh, fantastisch weer. Het is hartstikke lekker zonnig. <laughs> dus uh, die grote de big washout waar ze het over hadden, tijdens de Olympische Spelen, dat die Spelen zouden verregenen. Uh, dat uh, gevaar lijkt nu een beetje geweken. Nou, met een kleine washout uh, nemen we afscheid van jou. Nog een paar <laughs> nachtjes slapen, Michiel. Dank je wel, in Londen. Juli Soboditski is aangeschoven met de uh, NOS Headlines. In een deel van de Utrechtse wijk Kanale-eiland is een noodverordening van kracht. omdat er asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied in. Dat is afgezet met hekken. Wie binnen die hekken woont, moet binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. De ME houdt mensen op afstand.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 De slaggever Sebastian Timmerman blikt terug op zijn tour. En hij beantwoordt uw vragen via sportsomer.radio1.nl of gewoon via Twitter R1 Sportsomer hashtag. En ook koningshuisdeskundige Filip Dreugen. En golfer Daan Huizing zijn nog hier. Eerst naar Spanje. Want na Valencia heeft ook de Spaanse regio Murcia extra geld nodig... uit het potje van Madrid van 18 miljard euro. Dat zou de president van Murcia daar in het zuiden van Spanje hebben gezegd... tegen een lokale krant. Het gaat dan om een bedrag van 200 tot 300 euro miljoen euro. Ik uh, heb contact nu met correspondent Robert Boschart. Robert, is dat verzoek om steun van Murcia nu dan en vrijdag van Valencia eigenlijk een verrassing nog voor de Spaanse premier Agoy? Hmm, ik denk een, uh, een pijnlijke kwestie misschien een beetje, maar nee, een verrassing absoluut. Kijk, Madrid zit ook met zijn eigen tekorten, maar dit is zeker geen verrassing, want uh, Murcia en Valencia, dat zijn die regio's waar de eigen partij van Agoy, de conservatieven al sinds jaren het heft in handen hebben. Dus dat daar enorme schulden waren opgestapeld, is iets wat hij al lang wist. Ja, dat wist hij dan al. Ja, mm. Logisch. En dat was ook de, de reden waarom zijn regering eerder deze maand... Een, een extra fonds van 18 miljard euro opzij had gelegd. En dat is een, een mogelijkheid om de regio's te helpen. En nou. ho hoe komt het nu, Robert, dat dan deze regio's daar nu om vragen? Waar komen die problemen vandaan voor hen? De, nou, het is een een samenloop van omstandigheden, een een grote terugval van inkomsten, natuurlijk. Plus het feit dat ze in de afgelopen jaren een verschrikkelijke hoop geld over de balk hebben gegooid in prestige projecten. Plus corruptie, hè. links en rechts, openbare bouwen, er zijn zelfs vliegvelden in Spanje gebouwd waar geen vliegveld komt, waar geen vliegtuig komt. Dus dat zijn allemaal van die projecten om politieke vriendjes geld toe te spelen voor dingen waar de burgers niks aan hadden. Maar als je nu geld uh, vraagt uit Madrid, dan zal dat er toch ook wel een extra controle komen. Dus is met die corruptie wellicht afgelopen? Dat hopelijk is dat dan ook het resultaat van deze hele situatie. Kijk, de reden waarom de Spaanse regering uiteindelijk zo de regio's de pen op de neus zet... is omdat Brussel er goed zat van heeft dat met dit soort precieze projecten en andere rare dingen geld verdween uit de kas... zonder dat er enige controle was. Hoe is de reactie eigenlijk op de beurzen binnen en buiten Spanje? Slecht. Slecht vooral omdat ze al jarenlang, euh, laten we maar zeggen, euh, om de tuin werden geleid door al die regio's die nooit vertelden waar ze nou echt, hoe hoog die schulden echt waren. Dus met dit soort euh, eisen die de Spaanse regering nu stelt, geeft ze eigenlijk alleen maar de eis van Brussel door, van ik wil voortaan dat dat geld goed gecontroleerd wordt. Correspondent Robert Poschart in Madrid. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Deborah Bleckenhorst en Robert Mader. Give me a second, I, I to my my in the bathroom,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 Like falling down, I'll carry you home tonight. Van We Are Young. Ja, we gaan uh, weer naar onze tafel, onze vrienden van de avond, zoals wij dat dan zo mooi zeggen. Zo uh, gaan we uitgebreid praten met Sebastian Timmerman. En dan hebben we ook in de mailbox gekeken, want er zijn wat vragen voor je binnengekomen, uh, Sebastian. Maar nee. ook uh, een opmerking uh, van Egbert Meijer, die zegt: Ja, jullie hebben net. Uh, Zit te vertellen over dat uh, als, je, als je ogen knijpt dat je dan helderder gaat kijken, maar zegt dat is zo onzin. Want dat gaat vanwege het komt door diafragmawerking. Graag rectificatie, Philip Reuger. Vertel ja. eens even, hoe ja. zit dat? Nou, ik begon ermee te zeggen dat ik die vraag niet zelf had beantwoord. Dus dat ik even... Dat ik me even uit... We werken met zeven freelance redacteuren bij Ja, nu het al graag, ja. Dus er wordt nogal wat op de site gezet... dat ik ze niet direct zelf heb gedaan of heb zelf gezien. Er is ook diafragmawerking. En ik bedoel, wie ben ik om het met een optometrist was het geloof ik? Niet eens te zijn. Alleen, je oogbol kun je zelf vervormen. Ook met je vingers. Ik heb dat toen ik zelf nog heel erg bijziend was ook gedaan. En dat, wat je daarmee doet is het brandpunt van je, van je oog... ietsje verschuiven naar, naar voren of naar achteren. Ja. En dat, dat, datzelfde kun je ook met de spieren van je, de, ja, die rond je oog zitten... kun je dat ook doen. Dus ik denk dat we allebei een beetje gelijk hebben. En er is ook nog zoiets als diafragmawerking... dat als je inderdaad in de verte tuurt, dan maak je je eigen diafragma van je oog wat kleiner... waardoor je op afstand iets heel erg duidelijk kunt zien. En dat is misschien wat onze golfer doet. We gaan de discussie hierover nu beëindigen. Iedereen die hier nog opmerkingen over heeft... www.fact.nl En daar kan je vast... Fact, anders lijkt het te veel op een ander woord. F-A-Q-T.nl En daar kun je u uh, reageren op uh, wat daar geschreven staat. Nou, Sebastian, uh, of ze maar gelijk naar de vragen gaan. Dat hebben ze maar gelijk. Nou, stel er maar één. Ja, prima. Uh, ja, wat was de eerste? Heb jij bij de hand gehoord? Ik heb ja. hem eh, zeker bij de hand. Uh, een, een vraag van uh, Happy Bongers, die zegt namelijk... waarom proberen de ploegen zonder sprinters niet eens iets nieuws? Dan laat je bijvoorbeeld de kopgroep voluit rijden... dan laat je je terugzakken op 25 kilometer voor de meet... de knechten van de sprinters zijn moe... en dan kunnen er weer nieuwe krachten ontsnappen... om zo'n massasprinter te vermijden. Ja, ja. Want ze worden nu toch altijd ingelopen en uh, ja dan maak je het ook wat vroeger. Ja, spannender. niet altijd. We hebben dit jaar etappes gehad waarvan we van tevoren zeiden... dat wordt een een maar dat weet het niet. Weet niet dus nee, dat nee. was al in verademing. Ik geloof dat er één was in Po, maar toch. <laughs> maar uh, nou ja, er wordt zo hard gereden en berekenend. En op een gegeven moment weten die sprintersploegen precies uh, uh, wat ze moeten rijden, bijna om ja. uh, zo'n kopgroep op tijd terug te pakken. Uh, uh, het klinkt simpeler dan dat het is. Het is dat er is het bijna niet, uh, niet tegen op te nemen. Uh, uh, zeker zoals het vorig jaar was toen Cavendish echt zijn eilen een hele ploeg omheen had gebouwd die dat echt heel wetenschappelijk benaderde. En precies wisten: als we zo hard rijden, dan ja. pakken we ze daar en daar terug. Maakt en, het minder uh, spannend als iedereen ja, zo berekend ja, ja, en zo wetenschappelijk. Ja, dat maakt bezig het is. minder spannend, ja. ja het is toch een minuut per, per tien kilometer? Nou, zo, dat geldt al lang niet meer hoor. Oh, nee, okay. nee, als ze willen, rijden ze veel meer dicht. Uh, als ze echt hard gaan rijden. Hm. Maar uh, ja, nee, dat maakt die, die vlakke ritten uh, ja. maakt dat uh, soms wel eens heel erg saai. Omdat je eigenlijk van tevoren weet dat het uh, toch in een massasprint gaat eindigen. Ja. Hm. Uh, en dan is het heel moeilijk om daarna nog weer eens te demareren. Ik bedoel, ja, als, als het met 60 per uur gaat, dan moet je. goede 2, 3, 4, 5, ja, 60 goed, rijden om uh, uur Ja, maar de vraagsteller zegt dus juist: als dit 25 kilometer voor de finish gebeurt, kunnen ze. Vooral, vooral is het wel tempo hoger. Ze houden. zorgen eigenlijk ervoor dat ze niet op 25 kilometer al die kopgroep ah, terugpakken. Gaan ze gewoon zelf dan dan ze weer. Precies. Ja. Ja. Want je ziet vaak dat. Het is vaak een spel tussen kopgroep en peloton. En op het moment dat de peloton gaat versnellen. en zo'n kopgroep heeft vijf minuten. dan zie je dat ja. ze in, in zo'n kopgroep ook in één keer weer harder gaan rijden. Ja. Nou, en zo gaat dat spel. Ja, Sebastian, hoe kan, hoe kan het dat je met het peloton zoveel harder kunt dan met zo'n kopgroep? Uh, ja, omdat je toch met, met uh, meerdere samenwerkt dan in zo'n kopgroep. En, en in peloton kun je op een gegeven moment ook nog wegs, uh, even wegzetten... als je uh, vierde, vijfde rij gaat rijden, dat je uit de wind zit... en dat je wordt meegezogen in het zog. En als je met vijf man weg bent, dan kun je wel even achter je voorganger kruipen... maar je vangt toch altijd meer wind dan wanneer je erachter zit in die groep. Daar zijn gewoon meer renners te samen, dus dat... Dat ontwikkelt een hoger, uh, hoger tempo. Dus, dus je bent altijd uiteindelijk de pineut ja, als opgepasseer? Nou, ja, over je het, het algemeen wel. Het, het loopt wel eens andersom af. Het gebeurt wel eens dat zo'n uh, zo peloton zich uh, misrekent, verrekent. Uh, dat ze net te laat komen. Nou, het gebeurde in het geval van uh, Luis Leon Sanchez... Uh, die nog bijna wegbleef afgelopen, wat was dat, ja, vrijdag? Ja. Ja. En vergat te sprinten. Uh, en, uh, uh, uh, ja, wat... ja, daar gebeurde het bijna. Die bleven bijna weg, maar dan toch... Nou ja, loopt dat al net voor Kevin? Is goed af. Maar, ja. die wil over het, het algemeen gaat het, gaat het komen, ze er wel uit. Dan Huizing. Waarom proberen niet meer renners van dezelfde ploeg samen weg te springen? Want je ziet heel vaak dat die samenwerking in die kopgroepen heel slecht is. Ja. Op het einde. Ja. Dan willen ze niet meer werken voor elkaar. Ja, nou, dat, dat gebeurt ook wel. Alleen wat je, wat je heel vaak hebt, en vooral in die vlakkere ritten, waar er dus door die sprintersploegen heel geregisseerd wordt gereden dat ze ook heel geregisseerd zo'n kopgroep laten gaan. Uh, vaak zijn de eerste anderhalf uur bijvoorbeeld... Uh, de, de, bijna spannender dan de laatste anderhalf uur. Alleen dat wordt niet uitgezonden. Uh, uh, maar dat die hele strijd om überhaupt weg te geraken... is soms, uh, soms heel fascinerend. En wat je vorig jaar bijvoorbeeld zag... toen Cavendish die hele ploeg om me heen had... dat uh, zijn ploeg echt... Uh, dan reden de zes man weg, nee, dat vinden we niet goed. Die hadden ze weer terug. Dan reden de acht man weg, nee, die hadden ze weer terug. En dan waren we op een gegeven moment drie man. En dan zeiden ze, oké, okay, nu is het klaar. En die, uh, die, die lieten ze, ze bij wijze van spreken wegrijden. Ja. En dan, uh, dan, was het, uh, dan was het klaar. Mooi ja. spel. Ja, ja dat, ja, dat jij is jij meer een heel mee spel. Ja, dan ja. wij ja. Dan nou, natuurlijk. wat dan ik, dan ik zeg, eigenlijk, zou je, eigenlijk zou je moeten zeggen... we zenden de eerste uh, uur, anderhalf uur uit... totdat dus er zo'n groep weg is. En daarna gaan we even pauzeren en dan komen we in de finale <tus> terug. Want wat ik zeg, die eerste fase komt bijna nooit op tv. Maar dat is heel fascinerend. Kan dat zijn? Zoals de rit van... Uh, vrijdag naar brief ook. Nou, daar werd ontzettend hard gereden. Dat was een rit van 222 ja. kilometer. Uiteindelijk hadden ze gemiddeld over 45 per uur. Ja. En er was nog zo'n rit. Oh, dat was die rit naar Po, waar uiteindelijk dat groepje ook wegbleef. Nou, daar heeft het ook 60 of 70 kilometer, geloof ik, geduurd voordat er uiteindelijk dus een, een groep was. En, en ik maar al die nummers opschrijven <lacht> en iedere keer weer en dan hup, kom het blaadje weer weg. Dan uh, werden ze weer teruggepakt. Nog een ja. vraag, uh, Sjors. Uh, je hebt het altijd over kolletjes. Ja. Dat is een soort vernederlandisering van een Frans woord. Stel nou dat er een Britse ronde zou zijn... of je dan in voorkomende gevallen het zou hebben over mountentjes. En de, de renner moet nog drie mountentjes over. Ja, nee, dat, dat soort dingen krijgen we inderdaad ook wel eens te horen... van een regisseur bijvoorbeeld, let er even op... dat je dat soort dingen niet te vaak zegt, maar dat sluit er inderdaad wel eens in. Maar een kool. Ja. Hij gaat goal, toch in het van de strijd? Ja, het van de strijd. je dat soort dingen wel eens. Maar dan gaan we ook geen mountentjes noemen gewoon. Nee, elkaar. nee, nee. Nee, lijkt mij ook niet. Zo is dat. Um, uh, overigens, jij, jij bent gewoon hier. Terwijl je eigenlijk zou denken... Goh, je zou vandaag in Parijs moeten zijn. Joh. Ja. Maar dat doe je zelden. Hè? Nou, in, het, in het begin deed ik het wel. Nee, wij, uh, uh, wij doen de, de tijdrit van gisteren en uh, Parijs... doen wij zonder, uh, zonder motor in koers. Dus dan, uh, ja, dan ga ik naar huis. En zeker in dit geval, ja, uh, als je natuurlijk. net vader bent geworden... is dat een goede reden om dan naar huis te gaan. Maar, snel uh, uh, nee, op de Champs-Élysées mag je officieel twee ronden meerijden. En dan, uh, dan moet je eruit. Exit. Dus ja, dan moet je, moet je uit koers op het moment dat het uh, spannendste begint. Hmm. Ja. Maar ik, dat is het enige eigenlijk wat ik nog nooit gedaan heb. Dus ik, toevallig hadden we, hadden we het er vrijdagavond aan tafel nog over... met mijn motaar en hewijkers. En uh, uh, dat is een Vlaming. En die zei ook van, nou, oh, ander jaar moeten we maar eens kijken. Misschien dan toch die eerste twee ronden mee. En dan, uh, of we nou uitzenden of niet. Hij zegt, dat moet je eigenlijk wel een keer hebben meegemaakt. Ja, ja. Dus ja. Nou, ik heb er twee keer mee mogen maken met de auto. Ik heb één keer... Ja. Het over een lege chancelisee met een nou, movement. Ik heb Slaas één keer ik in, de de de de in de ploegleiderswagen bij Kees Priem in de TVM-tijd. Toen waren we te gast, mijn zus en ik, bij TVM. Uh, uh, en toen, toen mochten we een rondje mee uh, in de ploegleidersauto uh, van Kees Priem. En dat, dat was wel heel fascinerend, ja. ja. En als je er op de motor zit. Nog dichterbij. Ja. was ja. Uh, ja, ja, hoe zullen we deze tour een, een beetje typeren? Ik heb zoveel uh, termen voorbij zien komen... Saai, beeld, nou, het was, uh, bo, de strijd ja. om de gele trui was, was, uh, ja. Ja, was niet spannend. Nee. nee, die was wel saai. Maar ik heb toch hele mooie, mooie etappes gezien. Um, uh, um, de, de ritten waarin er fel werd gestreden door, uh, door groepjes... en waarin er toch van alles en nog wat gebeurde. Waarin helaas de Nederlanders niet altijd een, een erg prominente rol speelden. Nee. Maar als je in die koers zit en op die motor zit... dan natuurlijk is het leuker wanneer er een Nederlander bij zit... maar toch beleef je het dan nog... Uh, uh, natuurlijk intenser dan wanneer je voor de televisie zit te kijken. Maar voor wat betreft het algemeen klassement uh, uh, uh, ja, was eigenlijk al na de proloog zo'n beetje ja, duidelijk het was dat Wiggins. Uh, uh, ja, ja, want hij kwam daar al best aan. Hij is niet uit de top 2 weg geweest. Nee. Dat is zo ontzettend dat knap. Is zo, ja. ja. Hij werd tweede in de proloog, achter Cancellara. Ja. En uh, uh, na de eerste aankomstberg op uh, pakte hij de gele trui. En, en was uh, klaar. Was maar als je ja. nou persoonlijk, persoonlijk nou, nou, los van het feit, hè, zoals wij groot publiek... naar die tour kijken, als je zelf je eigen ervaring op een rijtje zet... Uh, we hebben twee fragmenten op jouw advies uh, eruit gehaald. Het eerste fragment, dat was het hoogtepunt van deze tour. Ik ja. kijk maar nu aan. Uh, nee, je doet je ogen een, denk, een beetje ja, dicht. Zie je, meneer. Een beetje dichtknijpend. Uh. <laughs> ik zat te denken, nee, ja, ik, ik denk dat je doelt op laten Swier. Er werd vanmiddag gevraagd, wil je twee fragmenten uitzoeken? Dat vind ik altijd heel moeilijk. Maar, Je euh, luisteren, ja, ja, eerst luisteren? Ja, eerst ja. luisteren.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 ja, nou maar, praat hij daar in zijn, in zijn oortje. En nou zie je hem omkijken van, ho, wacht eens even, dit is niet de bedoeling. Ja, dat was misschien wel het moment van de Tour. Ja, maar, waarom was dit een hoog nou, jou? die die eigenlijk, los van het feit dat Forum hier uh, uh, demareerde. maar dat uh, wat wij pingpongen noemen, dus de hele tijd heen en weer schakelen... Aankomst, ja, jou, precies, ja. Ja, ja, bij zo'n aankomst berg op dat is gewoon, ja erg leuk om te doen, erg mooi om te doen. Daarom zijn, vind ik die aankomsten bergop altijd het mooiste. Uh, wat wij dan heel vaak doen, normaal zit je bij een kopgroep... en wij zoeken dan heel vaak net voor die laatste klim even een plekje aan de kant. valt er trouwens ook niet altijd even mee. En dan uh, ja, nemen we plaats achter de groep met favorieten. En dan kun je heel mooi opschuiven, langzaam maar zeker naar voren. Je kunt beschrijven wie er afvallen. En je komt vanzelf op een gegeven moment uit achter nou ja, het groepje met, met de favorieten. In dit geval achter dus ook het groepje met de gele trui... En uh, dus soms ben je wel ja, een half uur tot veertig minuten lang op zender... met z'n tweeën, en maar heen en weer. En dan, je komt in een soort trance, en dan stap je bovenop van die motor af... en dan denk je bij jezelf zo, phew. En dan is het eigenlijk voor je gevoel heel snel gaan. Dan hoor je later dat je veertig minuten lang uh, op zender bent geweest. Hmm. Maar dat, uh, ja, ik vind zelf daarom die aankomsten bergop zo mooi. Dus vandaar dat dit fragment erbij zat. Ja. Maar als je een berg op gaat, moet je hem ook weer af? ja dat, nou dus met een motor is dat heel fijn maar <laughs> nou ook ik vraag, eng, ik denk vraag me ik af soms. of dat fijn is oh, nee, <laughs> ik dacht dat je bedoelde als, met zo'n aankomstberg op als je dan weer naar beneden moet oh, Want dat, ik heb ja, er ooit ja. met een auto op de Alpe d'Huez vijf over gedaan maar nu uh, die laatste aankomst uh, uh, bij, uh, in de Pyreneeën uh, daar waren we als eerste beneden we reden echt achter de Franse Garde Republiek uh, als eerste nog voor de ploeg. Ja, dat is wel grappig. Ja, de, de, is dat het angstige moment wat je even wilde Nee, uitstippen? nee, nee, dat was in de koers. Dat was in de koers. even luisteren weer? Nou, dat was niet dit, maar dit is wel een afdaling. Maar ja, luister even.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 Uh, en daar kon je altijd wel op, maar aan de, je kon er niet overheen. Dus uh, ja vijf, zes geleden hebben ze de laatste kilometers zeg maar, geasfalteerd. Maar dat is een heel smal weggetje. Dus dat met de, die, die afgrond alleen aan één ja, kant? Oh. Ja, die ja. <laughs> en uh, maar nou en waren hier je de dan even, voor de duidelijkheid, was? 90, 100. Ja, goedemorgen. Oh en, uh, maar hier uh, waren de omstandigheden goed, maar eerder die dag hadden we de Monté. En dat is sowieso ook al een hele lastige afdaling. En het was heel slecht weer bij de start, het was mistig. En mijn motaren, nee dus, die, daar hadden we nog geen uitzending. Dat was ruim voor, uh, voor half drie, zeg maar, dat de motor mee in koers gaat. Dus uh, mijn motar had al gezegd van, nou, ah, we nemen wel iets meer afstand dan normaal. Uh, laten we zeggen, 10, 15 kilometer voor het peloton uit. Dan kunnen we in ieder geval rustig over die manté heen. En ik hoor toch wel op mijn, uh, me, ja. via de verbinding met het informatiekanaal, wat er gebeurt in de koers. Ik zei, nou, dat is goed. Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Want het was echt pot en pot en pot dicht. Je zag, je zag niks bovenop de manté. Het was echt gewoon grijs. En we reden dus met, met nou, 20 kilometer per uur naar beneden. En je had nou, misschien vijf meter zicht. Op een gegeven moment doemden we er in één keer een bocht op. Oh dus boven God. op de rem, ja, ja. En op een gegeven moment ik zat ik dus links of rechts, afhankelijk waar we reden, naar beneden te kijken. En als ik dan zeg maar de weg zag komen, dan wist, weet je ook dat er een bocht aan zit te komen. Dus dan riep ik dat maar weer aan René tegen René. En zo zijn we een beetje... Naar, maar dat daar niks gebeurd is, dat vind ik echt een wonder. Wow. Overigens, alle motoren en auto's die om zo'n koproep heen zitten, werden daar ook ruim voor de top al vooruitgestuurd. En ja. ze hadden echt alle voorzorgsmaatregelen genomen, ook van de toerorganisatie. Maar ja. dat daar alle renners ook zonder kleerscheuren beneden, vind ik echt. Bewonderenswaardig. Want dat was ik zou je zeggen vr. dat ik ooit eens een keer een auto in de Tour achterste heb gezeten naast de bestuurder. Om aan te geven: je moet nu gas geven, je moet nu naar links, je moet nu naar rechts en afdrukken. Omdat die fietsers gewoon harder gaan. Ja, nou ik kijk ook altijd wel. Nou heb ik een motar die vier spiegels op zijn motor heeft. En die, uh, die kan dat heel goed. Maar ik kijk ja, maar je altijd moet voor de zekerheid wel mee. Ja, ja. Ja, nee, ik geef het altijd voor de zekerheid wel even aan. Want ja, je hebt inderdaad momenten, dan zie je zo'n renner terugkomen. Nou, dan tik ik hem even op zijn benen en dan roep ik even de uh, renner komt terug. En dan, nou ja, dan hou je in, want uiteraard hebben de renners voorrang. Maar uh, ja, nee ja. Ik dus, uh, zou mijn zet... ogen gewoon dicht doen, ik zou niet eens ja. meer kijken. Waar rijden jullie dan met die motor? Uh, is, wij wij is zitten in afkaling. principe uh, uh, achter een kopgroep. En als er heel veel ploegleiders achter zitten, gaan we ook daar achter. Ploegleiders hebben uiteraard voorrang op, uh, op ons. Dus dan rij je achter, uh, achter de ploegleiders. Maar het gebeurt ook wel eens als de verschillen niet al te groot zijn. Uh, Zo'n hele rij ploegleiders, dat is natuurlijk ook al uh, snel 1 tot 1,5 minuut. Dus als, dat niet, als er heel veel ploegleiders achter zitten, dan zit je ernaast. Dus dan heb je ook continu een auto naast je in al die bochten. Dus dan ga je niet alleen hond en naar beneden... maar dan hoor je ook naast je continu... en dan zie je zo'n auto naar je toe glijden. En dan ben je altijd wel blij als je Er gebeurt het er, er ook wel eens een keer echt ongelukken... want dat zie je eigenlijk Helaas wel nooit. Helaas gebeurt dat wel eens, maar ik, ik moet het even afkloppen. Maar wij komen er altijd goed doorheen. Bota Br Bram, tijden geleden. Ja, ja, die, ja, is toen ja gevallen. die is toen een keer gevallen. Met Gio, volgens mij. Ja, dat van. was met Gio. En, uh, uh, maar in de koers gebeurt er gelukkig niet zo heel erg vaak wat. Ja, nou ja, we hebben ja. vorig jaar natuurlijk wel de auto gezien. Uh, ja, de, de auto van... Uh, de ja, de dat was dit, was, was, dit, auto? Ja, was dit jaar ook weer het geval? Dat, uh, ja. Ja. Door een Ja. Ja, dat klopt. Ja, maar goed, dus ja, is het strenger uh, geworden voor jullie? Ja, ja ze, het aantal fotografen op de motor is uh, afgenomen. Daar heeft de ASO uh, het mes in gezet, om het zo maar even te noemen. Uh, gelukkig niet voor de radiozenders, want daar was ik best wel even bang voor. Uh, maar goed, wij zijn samen met de VRT de enige twee niet-Franse zenders... die uh, motor in koers hebben. Gelukkig hebben ze dat zo gelaten... Uh, en het aantal gastenwagens is iets kleiner geworden. Dus ze hebben wel weer maatregelen genomen na aanleiding van vorig jaar. En ik moet zeggen, ik was van tevoren een beetje huiverig. Ik denk, ze gaan heel streng zijn, maar dat viel reuze mee. Dus als je maar zorgt dat op de momenten dat het gevaarlijk wordt... of dat renners terugkomen, dat je dan ook weg bent... ergens voor gaat zitten, de renners draaien... zolang ze zien dat je dat doet... En dan wil ik niet zeggen dat wij het braafste jongetje van de klas zijn... maar wij doen dat over het algemeen wel allemaal netjes, denk ik. Nou ja, dan laat ze je ook wel echt je gang gaan. Ja. Hm. Nou ja, je hebt inmiddels die dertiende toer gehad, dus je weet ook wel hoe het werkt. En ja, ja het en zo. de motaar die er ook tig gedaan heeft, dus dat, dat helpt ook wel, ja. ja we hebben ja. nog één minuutje. Ben je niet na die drie weken helemaal kapot als je in die toer bent geweest? Door al die verplaatsingen. En... Nou, ja, dat maakt de tour zwaar, ja. Ja, dat maakt de tour zo zwaar. Dat je, nou, Filemon had het geloof ik over 6000 kilometer. 600, ik heb wel eens 9 ja. gehad in een van mijn eerste toeren. Ja, dat, dat maakt het zwaar. Je staat s ochtends op en je gaat op pad om een uur of half acht, acht uur, half negen. En s'avonds om negen uur of zo kom je terug in je hotel en Dan ben je soms vijf, 600 kilometer verder. Ja, ja. Laatst vroeg nog iemand, dat kan nog net voor negen. Ja? Hoe doe je dat met plassen? Uh, dan rijden we even vooruit. Ja, nee, dat is een hele goeie. Ja, nee, dat kan hoor. Dan uh, roep ik even naar de regisseur, naar Bram. Of we even kunnen plassen en dan gaan we even een koproep voorbij. En geven we heel even gas en dan staan we even snel langs de kant... en even snel plassen en hop, die motor weer op ja. en weer weg. En eten heb je hier rugzak? Wij leven op uh, reepjes en dat soort dingen. En colaatjes van de, de ploegleiders. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Je krijgt nog wel eens wat van, de, wat van de ploegleider en zo. Ah. Ja. Goh, nou, boeiend. We kunnen huren praten, volgens mij. En dan ben je thuis en dan ja, en ja. heb je ook nog ja, dan, je poep, even. heenig zin ja. ja. de afgelopen nacht heb ik minder geslapen <laughs> dan in die tour. <laughs> oké, okay, goed. Zometeen na negenen gaan we natuurlijk doorpraten met hier onze gasten aan tafel. Dan Philip Dreugen, uitgebreid. Loopt hij of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Zit u te genieten van alles wat u hoort? De